song En in de ether op 106,9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Basisschoolleerlingen hebben de CITO-toets ongeveer even goed gemaakt als in de afgelopen jaren. De gemiddelde score was 535,8. Drie tiende punt beter dan vorig jaar. Meisjes waren zoals gewoonlijk beter in taal. Maar jongens presteerden beter bij rekenen en wiskunde. Drie scholieren hadden alle 200 vragen goed. 18 kinderen maakten één fout. Zo'n 150.000 kinderen krijgen de uitslag deze week. Dat geldt niet voor de leerlingen van ruim 50 basisscholen die meedoen aan een proef. Zij doen de CITO-toets pas eind deze maand. De proef moet uitwijzen of scholieren makkelijker overstappen naar de middelbare school... als ze meer voorbereidingstijd krijgen voor de toets. Rond deze tijd gaan de eerste stembureaus open voor de gemeenteraadsverkiezingen. In Groningen, Den Haag en Rotterdam kan vanaf middernacht gestemd worden. De steden hopen zo meer jongeren naar de stembus te lokken. De stembureaus in de Oosterpoort in Groningen en het Korenhuis in Den Haag blijven de hele nacht open. Het stembureau in wijktheater Musica in de Rotterdamse deelgemeente Overschie gaat om 1 uur vannacht weer dicht. De Autoriteit Financiële Markten stopt zijn onderzoek naar oud-DSB-bestuurder Ed Nijpels. De AFM vindt het niet meer nodig om zijn rol bij DSB te toetsen... omdat Nijpels vorige week is opgestapt als topman van het ambtenarenpensioenfonds ABP. Vorig jaar kreeg de AFM de opdracht om onderzoek te doen naar oud-DSB-bestuurders... die in een beleidsbepalende positie zitten. Dat geldt dus niet langer voor Ed Nijpels. De eerste Joint Strike Fighter wordt mogelijk pas in 2015 in gebruik genomen. Twee jaar later dan gepland. Ook pakken de ontwikkelingskosten voor de straaljager flink hoger uit dan was begroot. Dat zegt de Amerikaanse luchtmacht. Nederland doet mee aan de ontwikkeling van de JSF. en Het toestel is de belangrijkste kanshebber om de Nederlandse f 16 te vervangen. Het weer vannacht is het helder, temperatuur ligt rond het vriespunt. Later vannacht kans op een mistbank in het midden en zuiden van het land. Overdag is het wisselend bewolkt en droog. Het wordt 5 tot 8 graden.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 Some medicine Ooh. You need a little bit Of this medicine Just a little touch Mama's gonna give you Some medicine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 Oh, Een uur met jou is vijf kwartier We staan Jij bent de trein, ik het station Jij bent de, de regen, ik de kom de Jij bent de, de kerst, stem. ik de bonbon de Jij bent de rust, ik de coco staan Ik staan ben de het zakje, stem. jij de thee staan Ik staan ben de stem. kans, jij de soefling.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 De wereld beroemd mee. Dan maken we nog meer van dit soort dingen. In de wereld. Dan komen we een en een Nou, villa en een, nou, een ja. Dat vind ik trouwens ook weer niet nodig. Beroemd niet. Maar is duur. Nou ah, ja, Herman. Ja, Zit het meer in de op de duet? Nou, ik vind het toch wel belangrijk. Sorry, om de vinger echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, begin. ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik vind Wat nou echt gelukkig! Wij zijn echt. En de tang. Betaal maar de romantiek, er bestaat toch wel. en een fris. Dat kost weer mijn handvol Jij taak. bent het schrikdraad waarop de ik vies. Ik ben de hierop. kip, jij bent de vinger. Nou, in Ik ben de pauw, ben jij ook, bent he. de fil. Gewoon Danny de Wij de zijn een doedelzak.